Levy van Eck met het NOS-journaal. Wiebren van Haga gaat door als zelfstandig Kamerlid... en geeft zijn zetel niet terug aan de VVD. Door die beslissing is het kabinet zijn meerderheid kwijt in de Tweede Kamer. Van Haga zegt dat hij het regeerakkoord blijft steunen. Over nieuw beleid maakt hij zijn eigen afwegingen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt het te betreuren dat hij zijn zetel rooft. Twee weken geleden werd Van Haga uit de VVD-fractie gezet omdat hij zich ondanks partijafspraken toch met zijn vastgoedbedrijf bemoeide. De politie in Amsterdam is versneld bezig een einde te maken aan het klimaatprotest voor het Rijksmuseum. Betogers die al de hele dag de stadhouderskade blokkeren... worden door een groot aantal agenten weggesleept. Er zijn stadsbussen klaargezet om een weg te brengen. Verderop in de Leidse straat houden actievoerders Trems tegen. Zeker 90 betogers zijn inmiddels aangehouden. De klimaatactie van Extinction Rebellion verloopt tot nu toe vreedzaam. Gevaarlijke TBS-patiënten in vijf klinieken... krijgen bij wijze van proef een enkelband tijdens hun verlof. Op die manier moet voorkomen worden dat ze na hun verlof... niet meer terugkeren naar de kliniek. De afgelopen week ontsnapten drie TBS'ers van de pompenkliniek in Nijmegen... tijdens hun verlof. De man die dit weekend verdween is nog niet terecht. De proef met de enkelband begint op 1 december en moet twee jaar gaan duren. Telecombedrijven moeten 06-nummers die ze niet gebruiken teruggeven. Toezichthouder ACM wil zo voorkomen dat er een tekort ontstaat. ACM is verantwoordelijk voor de uitgifte. Er zijn nu zo'n 60 miljoen 06-nummers beschikbaar. Daarvan zijn er ongeveer 55 miljoen in gebruik. Als mensen hun 06-nummer na een jaar nog niet hebben gebruikt, raakt ze het weer kwijt, heeft het ASM nu bepaald. Het weer in het noorden periode met zon. In de rest van het land is het bewolkt. Het is droog bij een graad of 14. Vanavond en vannacht regen. Morgenochtend klaart het op. Maar later is er weer kans op een bui. En wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Deze geweldige zin van Crowded House en Where do we met het even na vier uur de maandagmiddag en de zaterdagmiddag ZFM. En we zijn nog tot vijf uur bij je. Nou, we hebben het al een paar keer gemeld vandaag. Vandaag een optocht in Standfort. Voor de herten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Roy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Keden op van een Mars die aan zou komen bij het gemeentehuis. Uh, nou, ik heb niks kunnen opmerken of uh, zien bij het gemeentehuis van kwart voor zou daar de Mars aankomen en zou daar een pot bramesjam gaan uh, aan de nieuwe burgemeester Molenburg uh, aanbieden. Maar uh, helaas geen uh, Mars uh, gezien richting het raadhuis. Wat ik wel weet dat uh, de Mars gestart is vanaf het uh, stationsplein met een uh, informatiemarkt. En zijn richting uh, boulevard gelopen en over de boulevard naar parkeerplaats Zuid om uh, daar te protesteren. Daar hebben diverse mensen uh, woord gedaan, zoals natuurlijk de Partij van de Dieren, de voorzitter van Animal Rights en nog uh, vele anderen. Maar zover uh, nu te zien op het Ratersplein uh, geen, uh, geen massa voor de herten... wat uh, men wel had verwacht. Maar uh, geen Mars. Ja, misschien uh, weet ik daar uh, wel uh, de oorzaak van, uh, Roy. Want ik hoorde van uh, collega Jo van Is dat uh, de Mars vandaag zeg maar een uur later begonnen was. Dus okay. misschien uh, is het schema ook een uh, uur uh, verlaat. Maar weet je wat wel leuk is trouwens, Rob? Zandvoort heeft een heel uh, mooi evenement deze week... Uh, in, in, uh, op deze maand in oktober. En dat is Zandvoort uh, Koest uh, Wild... En uh, de Zandvoorters hebben daar natuurlijk allemaal leuke evenementen georganiseerd. En dat is natuurlijk extra mooi dat er zo'n mars wordt georganiseerd. Maar er is voor elke partij wat wil zijn. Het dorp, de restaurants hebben leuke minuutjes te koop. Met, uh, met lekkere gerechten rondom het wild. En uh, verder natuurlijk ook allemaal leuke strandactiviteiten. Maar, dus uh, wellicht, de waard. wellicht dat ze wat dus verlaat uh, zullen aankomen bij het gemeentehuis... Uh, ja. Mocht dat dit uur nog plaatsvinden... zou je ons dan even van op, de, op de hoogte willen stellen? Tuurlijk. Dan even iets anders. Ik, had, ik hoorde vanmorgen de burgemeester in, uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort... zeggen dat, uh, nou ja, oké, okay, vrijheid van meningsuiting... goed dat die mars gehouden wordt. Maar uh, de opdracht tot afschieten... Uh, uh, heeft betrekking op de Amsterdamse waterleidingduinen in eerste instantie. Maar dat is, dat is toch Amsterdams grondgebied? Uh, ja, zeker de Zandvoortse gemeenteraad... Het heeft uh, zeker niks met de afschieten van de damhert te maken. Het was voor uh, deze organisatie zeker de bedoeling om wel positiviteit ja. bij de gemeente neer te leggen... en te laten zien door middel van die potieënt. Ja, nee, oké, okay. heel, heel begrijpelijk. Nee, maar we hebben toch het uh, verhaal van dat hert wat uh, afgeschoten is uh, in, uh, in de tuin, zeg maar. En ja. ik weet wel dat daar allerlei klachten uh, over zijn binnengekomen bij de gemeente zeker weten en de gemeente is daar ook uh, onderzoek naar aan het doen, op dit moment. Oké. Okay. Nou, mo mochten ze nog aankomen, mocht jij dat nog meemaken, uh, dat ze op het uh, raadhuisplein aankomen, laat het ons alsjeblieft even weten. Dan uh, kunnen we wellicht wellicht alsnog even weer in de uitzending halen. Ik ga het in de gaten houden. Helemaal goed. Dankjewel Roy Verburingen van vanuit het centrum van Zandvoort. Alweer, het derde uur alweer, Albert-Jan. Tijd vliegt voorbij. Ja, en en wat... wat gaan we in het derde uur allemaal doen? Ja, de actualiteit noopt, noopt ons uh, om het, uh, het programma enigszins aan te passen. Dat heeft alles te maken met de voetbalwedstrijd tussen uh, Zandvoort en Jong-Holland 1. Uh, die wedstrijd is ongeveer tussen kwart over drie, kwart over vier, twintig over vier afgelopen. Dus we gaan uh, straks over een tweetal platen. Eerst we schakelen met Joop van Nes. Daardoor komt Pit Report iets later. Half vijf natuurlijk wel standaard het dieren van de week. En deze week hebben we Velma in de aanbieding. En het gedicht van de week, nou er ligt een stapeltje. Ik zou zeggen. Ja, ja ik moet toch uh, eentje gaan uh, kiezen. Veel plezier ermee en verras me, zou ik zo zeggen. Dat gaan we doen. En als er verder nog wat uh, Zandvoorts nieuws is, dan zullen we dat zeker uh, melden aan u. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan. En lekker blijven luisteren naar de uh, Zandvoortse Radio. Albert-Jan en ik hebben er zin in nog één uh, uur lang. Dit programma Zandvoort op zaterdag. En mocht er nog nieuws over uh, de mars voor uh, de herten binnenkomen van Roy's Buringen, hoor je dat uiteraard hier ook op de Zandvoortse Radio. Voordat je dan naar uh, Kolder-Joop uh, gaat uh, overschakelen, moet je ook een beetje gauw houden. muziek draaien natuurlijk. Frankie Felly en de Four Seasons en Oh, Nights. Heb ik het nou weer goed gemaakt met die hazes van dit, uh, Joop, of niet? Nou, het kan ook wat ouder, Rob, want dit was niet echt oud. Dit. Nee? Moet het nog veel ouder? <laughs> ja, <laughs> nog nou, ouder. Het is begin 70 jaren. Oké, oké, oké. Toen werd er muziek gemaakt. En daar draaien ze nu nog steeds op, eigenlijk. Nou, ja, je hebt, je hebt gelijk, hoor. Dus... Uh... De, de slotfase van de wedstrijd is eh, voor Zandvoort Jong Holland. En het beeld is nog steeds niet veranderd. Zij het wel, dat eigenlijk Jong Holland wat grove overtredingen nodig heeft om Zandvoort eh, te stoppen. En dat heeft in ieder geval in korte tijd drie gele kaarten opgeleverd. En toch speelt het wel weer op de helft van Zandvoort. Zandvoort krijgt nu een vrije schop tegen of is het een inworp? Ik kan het niet zien, er staan wat mensen voor. Het is een inworp. Geen probleem, is genomen ondertussen. En dan gaat die bal hoog naar de voorkant, voor de mond, de mond in. Op, over, nog steeds uit door, Jong Holland opgepakt. En daar staat hij helemaal vrij, daar krijg kerkman in. Nee, je hoeft niet in de actie te komen. Wordt weggewerkt door uh, Milan Bergbelekamp. En daar gaat, even kijken, ja, dat is een nieuwe. Die ken ik nog niet. Slechte paas, recht in de voeten van de verdediger van Jong Holland. Die meteen weer naar, over, naar de overkant gaat en de bal weer kwijtraakt. En daar een kerkman. Zo gaat het al voor En als ze nou nog 2,5 minuten volhouden, dan is die eigenlijk het ten einde. Want het is, eigenlijk is het een beetje een ja, op z'n holze zijkere wedstrijd. Het is, het is niet leuk. Ik denk dat Kerkman misschien nog nu acht ballen gehad heeft en tegenstander drie of vier ballen. Ze hebben nog niet, de rug niet aan hoeven te maken. En het uh, spel werd op het middenveld gespeeld. Meer door Jongerland dan de Zandvoort. Maar ja, Zandvoort die leidt met 1-0. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Kiepen er nu uh, heel vers de goal uit om die bal naar voren te transporteren. Recht op de stoptas van de spits. En daar gaat er graag gebeuren. Een gele kaart voor <coughs> Zandvoort. Ik kan niet zien wie, want er staan sta een aantal spelers mee. Vrij schop in ieder geval buiten het stadsgebied van Zandvoort. Het zal niet te ver buiten zijn, denk ik. En het is nu heel erg oppassen voor de standaardse verdediging op die 1-0 stand vol te houden. De spel ondertussen in de 89e minuut. En over twee seconden is het de 90e minuut. Ik denk dat hij dat wel wat bij zal tellen. Het spel heeft een paar stilgelegen. En de scheidsrechter geeft aan dat men moet wachten op zijn fluitje. En gaat de 9 meter afpassen. En zet de muur op de afstand. Er wordt dan weer teruggeschmogeld. Uiteraard. Niet zo moeilijk. Even kijken wat hij gaat doen. Hij loopt achteruit en daar komt het sluitsignaal. En dat is een hele simpele bal voor kerkman om op te pakken. Gewoon recht in zijn handen. Hoeft niet eens te duiken. En hij brengt nu die bal weer in het spel. Ver weg, heel ver weg. Voor zandvoort. Is daar aanwezig. Weet je wel iemand in de rug? Dat is de vrije schop in ieder geval voor zandvoort. Nee, dat is raar. Hij werd in de rug gelopen. De Oh, dat is uh... Jan Lammers en zo, Rijn Lammers. Het is ruggelopen en hij krijgt de bal tegen. Ja, dat is raar, vind ik. Ondertussen is het spel weer bij het doel van Zandvoort. En daar probeert Jongelland in alle macht nog, als, nog een doelpunt te krijgen. De klok staat al lang 90 minuten. En ja, het ligt eraan hoe lang hij door laat spelen. Zandvoort is in ieder geval in balbezit. Ja, Zandvoort kan nu opstomen. Er zijn weinig spelers en dat gaat ze doen over de linkerkant. Weer terug, weer draaien, weer pilen, weer, weer bal kwijt. Uh, bal, son, bal vast, de zon wordt absoluut niet verre van zelfs. En dan wordt hij weer weggeruimd. En Lammers, bijna... ja, bal, Lammers heeft de bal onder controle en speelt toen naar Berg. Uh, Patrick uh, Arlem moet je mij horen. Muitseberg aan de zijkant. En daar gaat de terrein dus Die wordt neergelegd in de stafzoekwied. Of is hij er net buiten? Ik vraag het bijna net af. Het wordt in ieder geval uit een rode kaart. Twee keer geel, voor nummer vier. En waar gaat die bal naartoe? <coughs> gaat die op de stip? Ja, ik denk het wel. Want uh, Jesse Daan pakt in ieder geval die bal op. En loopt richting? Nee. Hij vraagt de bal weer terug. Dus ik neem aan dat de schijfzetter gefloten heeft voor een optreding. Net buiten strafstapgebied. Ja, een andere scheidsrechter misschien wel op de stip gelegd. Die zal het zeggen. Dan kan je nooit goed uh, controleren als je niet op één hoogte staat. Op één hoogte staat met de lijn. In ieder geval met 12 wacht op een 5-jaar van de schijf zetten. Ze zetten een afstand neer en wat gaat er gebeuren? Wie gaat het nemen? Kastien staat achter die bal. Kastien, wat gaat hij doen? In één keer goed, nee, in één keer hard gaat hij komen. Voorzet. En net draaien Lammers. En die kreef, kopt hem net naast de kruising. Erg jammer, het was een mooie bal van, van uh, Berg uh, Berg uh, Castine. Die, uh, die uh, echt op de potjeskop van uh, Lammers kwam en hij kopt hem net naast de lat. Mensen de kruis, naast de waars. Het is erg jammer. Dat was de grootste kans voor Zandvoort op dit moment. Tot dit moment. Naar de, na de eerste doelpunt. En nog steeds wordt er niet gesloten voor het einde van de wedstrijd. Want uh, Jong Holland mag die bal nog een keertje inwerpen. de hoogte van hun eigen uh, duckout. out de Jong Holland, nu met 10 man natuurlijk. Maar ja, dat heeft geen zin als Zandvoort achteruit voetbalt. Goed weggewerkt daar door Milan Berk belenkamp maar de bal is nog steeds bij Jong Holland. wordt helemaal breed gespeeld naar de andere kant. Kan die bal komen? Nee, nog niet. Komt die toch, toch voor? En daar is het uh, alles en iedereen gaat er onderdoor. Koen, uh, nee, niet de Koen. Uh, uh, Daan, Kerkman kan die bal oppakken. heel simpel en uh, heeft alle tijd nodig om die bal weer weg te werken. Op de helft van, van Jong Holland wordt teruggekocht. En dat is een hensbal voor Zandvoort. En de gele kaart... ...is niet normaal. Ik, ik kijk hier naast mij naar een oud schijzer... De, ...was dit een gele kaart? Nee, natuurlijk niet. Dat, dat idee had ik dus ook. Maar goed, uh, dit is denk ik zo'n beetje de... ...nou, misschien wel 8 tot 10 gele kaart... ...die de, deze best gegeven wordt. En dat geeft toch wel iets aan. Zandvoort kan die bal wegwerken. Via de, de, de linkerzijkant. En nog steeds laat, hij scheiden. Kijk eens op zijn klok. Je laat nog steeds doorgaan. Daar gaat voor. Robert van Dijk. Robert van Dijk. Legt die bal aan. Hij legt ja, ligt wel aan. En weg, met de voet weggewerkt door de keeper van uh, Jongholland. bij Zandvoort. Ryan Lammers. Raakt die bal kwijt. Ik kan wel blijven zeggen raakt die bal kwijt. En de keeper kan hem weer ver weg transporteren. Maar uh, Milleberg, wedekant, de bal weer terugbrengt naar, uh, naar Kastine. Kerstien, diepe bal. Uh, op, uh, uh, die is dat, thuis van Berg. Berg, er gaat niemand mee. hij vraagt dat is hij. Ja, hij gaat berg, Kom oh, iedereen, iedereen een half En daar nou wordt die bal weggepoeierd, recht in de voeten vanuit dat kastien. kastien, die uh, uh, gaat pingelen. En we leggen die bal weer breed terug naar Berg. En dit is eindelijk het eindscherm van 2005. Het was heel eventjes willen op het einde van deze wedstrijd. Toch wint Sanford met 3-0 of 1-0 zijn derde wedstrijd. En blijft daarom bovenaan de competitie staan. Oké, okay, dankjewel Joop en een heel fijn weekend en uh, bedankt voor het verslag. 1-0 oh, ja. dus, uh, SV South wordt gewonnen en nog steeds uh, aan kop van de competitie. Yeah, yeah. Dat is mooi nieuws. You know, I've been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 Dat was een groot hit van alweer enige tijd geleden. Maar wel leuk om weer eens te draaien op de zaterdag in de maandagmiddag bij CFM. De single was Trip That Down, dat was Lion Pain. Het is bijna half vijf. We gaan hem doen, het dier van de week. En we hebben deze week hebben we een hond. Ja, en die luistert de naam Velma. En ze stelt zichzelf even voor. Een enthousiaste, vrolijke en actieve dame is hoe ze mij hier omschrijven. Velma is mijn naam. En ik ben ruim vijf jaar oud. Mijn, mijn vorige baas verwaarloosde mij en daarom ben ik in het asiel terechtgekomen. Naar mensen ben ik heel blij en gek op knuffelen. Hoe meer aandacht, hoe beter. Mijn verzorgers denken dat ik prima met kinderen kan wonen... wel moeten deze niet bang zijn voor grote, lompe honden. Ik zie namelijk alles als een feestje en kan je daarbij per ongeluk omverlopen. Dit is dus uh, uh, ook aan mijn nieuwe eigenaar om dit goed te begeleiden. Naar andere honden reageer ik wisselend, een grote De, van grote stuur, stoere reuwen gaat mijn hartje wel sneller kloppen. Ik ben geen hond die los kan lopen... en zoek dus wel mensen die verantwoordelijk met mijn ras omgaan. Kleine hondjes zijn niet aan mij besteed... en hier wil ik dan ook niets mee te maken hebben. Ik kan niet met katten overweg... dus deze wil ik ook absoluut niet in mijn nieuwe huis. Of ik alleen thuis kan blijven... dat durven mijn verzorgers niet te zeggen. Er is namelijk weinig over mijn achtergrond bekend. Wel ben ik hier in een kennel rustig en netjes en zindelijk... Ook heb ik, in die, uh, heb ik in de hondenhuiskamer in, een, in de bench gezeten voor ongeveer 30 minuten en dit vind ik prima. Ik zoek dus mensen waarbij dit rustig opgebouwd kan worden. Bent u of jij actief, gek op knuffelen en heb je zin om met mij aan de slag te gaan? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Velma? Velma verblijft momenteel in het Dierenhuis Kermland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentenhuiskennemeland.nl Want ook Velma verdient een thuis. Zo is het uh, maar zeker en uh, gaat voor alle leuke dieren naar het Dierenhuis. Eind van uh, Zandvoort Noord, daar vindt het uh, dierenasiel. Roy van Buringen die belde ons uh, net of die stuurde een uh, mailtje, een berichtje. Dat uh, de Mars uh, al aanwezig was geweest bij het raadhuis. Dus ook okay. dat uh, potje chem was al uh, ingeleverd daar. Dus uh, die uh, het programma zit er zo'n beetje op. Van uh, de Mars uh, inderdaad voor de Damherten. Om uh, de Damherten te steunen hier in Zandvoort. Wij gaan een plaat rijden en daarna de Pit Report. En uiteraard nog het gedicht en uh, veel andere dingen. Lekker blijven luisteren. Uh, we zijn eruit, hoor, wel gedicht dat Het uh, zo dadelijk om kwart voor vijf gaat worden. Dus lekker blijven luisteren naar de radio. Dan hoor je vanzelf welke uh, keuze we vandaag gemaakt hebben. Dit was Aha in Touchy. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn een beetje uh, over tijd uh, over. Dat. Ja, echt, hè. <laughs> he? oh, Het gebeurt wel eens. En, uh, ja, maar niet te <laughs> nee, nee, nee. De nee. uh, Pit Report. Goed, uh, zo. Max Verstappen kon in Rusland met zijn Red Bull... weer niet opboksen tegen de Mercedes en, en Ferraris... die oppermachtig waren in Rusland. Vader Jos uit de afgelopen maandag... met het oog op 2020 nog zijn zorgen. Maar adviseur Helmut Marko... komt vervolgens met een hoopgevende boodschap. Wat betreft het chassis... denk ik dat we volgend jaar veel beter voorbereid zijn... dan dit jaar. Zo stelde de 76-jarige Oostenrijker in gesprek met motorsport.com. En op basis van de vooruitgang die Honda aan het boeken is... geloven we dat we volgend jaar qua vermogen... consistent op hetzelfde niveau kunnen zitten... als onze rivalen Mercedes en Ferrari. Marco verwacht veel van Honda. Ik vind dat ze fantastisch werk leveren. We weten dat ze in het verleden bij McLaren... bijvoorbeeld grote problemen met de betrouwbaarheid hadden. Dit is ook iets waar ze zich zorgen over maakten. Maar tot dusver hebben we dit seizoen... helemaal geen pech met de motor gehad. Ik denk... ...dat ze aan de juiste dingen werken. We zijn ervan overtuigd dat we volgend jaar niet de derde team zijn. De afgelopen jaren moesten Verstappen en Red Bull gedurende het seizoen een inhaalslag maken... ...maar Marco zegt dat het team volgend seizoen vanaf de start om de prijzen zal meedoen. We hebben intern veel werk verricht uh, en de data die we, over, die we over volgend jaar hebben stemt ons positief. De afgelopen jaren kwamen er vaker vergelijkbare voorspellingen vanuit het Red Bull kamp... En bleek men te positief. Zo stelde Marco begin dit jaar dat Red Bull in 2019 vijf races zou winnen. Momenteel staat de teller vijf gp's voor het einde van het seizoen slechts op twee zegels, Dankzij de triomfen van Verstappen in Oostenrijk en Duitsland. In de WK-stand bezet de maandag 22 jaar geworden Nederlander de vierde plaats. Met in totaal 212 punten heeft hij een gigantische achterstand op leider Lewis Hamilton. Die in zijn Mercedes al 322 punten vergaarde. Zoals gezegd, Jos Verstappen was afgelopen maandag bij Peptalk... dan ook niet mals in zijn oordeel over de voortgang van Red Bull. Het team heeft het hele jaar tijd gehad om het gat te dichten... maar in de basis zijn we niet dichterbij gekomen. Waarom zouden ze het gat volgend jaar ineens wel dichten? Dat maakt me, me veel zorgen over. Qua motor en qua auto blijven we een beetje achter. Daar moet hard aan worden gewerkt... willen we volgend jaar mee kunnen doen om de wereldtitel. Het team moet echt dingen gaan veranderen en aan de slag... anders wordt volgend jaar ook een verloren jaar. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat we volgend jaar om de wereldkampioenschappen mee kunnen doen. Al dus Jos Verstappen. Ferrari, ver, Ferrari Formule 1 teambaas Mattia Binotti. Binotto stelt dat de recente updates voor de SF90... die Ferrari drie overwinningen hebben opgeleverd... eigenlijk de upde, uh, updates waren voor 2020 die in de Scudera vervloegd in gebruik zijn worden genomen. Ferrari kende ondanks een sterke motor een mislukt startseizoen... Eh, omdat de Downforce tekort kwam tegenover de Mercedes en de Red Bull. Maar de Italiaanse randstal kwam verschroeiend uit de startblokken na de zomerpauze en pakte drie overwinningen en vier pole positions in vier races. Zelfs op squeez uit Singapore in Sochi, waar verwacht werd dat Mercedes sterker zou zijn, beschikte de Rode Brigade over de snelste wagen. Charles Leclerc pakte vier poles op een rij en won zijn eerst twee races in Spanje. Sebastian Vettel snoepte hem die zegen af in Singapore. Door een ongelukkige neutralisatie vloer het team in Rusland de zegen aan Mercedes. Dat er ook de wagens anders weer niet kon volgen. Volgende week weer een race. Dankjewel Albert Jan, dat was hem. De Pit Report. Ja, deze week werd het bekend. De Europese Tour van Eer Kleppen volgend jaar. Die komt ook in Nederland. Hij gaat de Sigodo-doom aandoen. Op 19 juni 2020 schrijf het op in je agenda. En hou de kaartverkoop voor dat concert van Eric Clapton in de gaten. Nou, de grootste hit natuurlijk van Eric Clapton. Dat is wel de single die op dit moment op de achtergrond hoort. En die gaan we draaien tot het gedicht van de dag. Hier is Eric Clapton. We draaien hem live dan live. Hier is Leda. lonely I'm waiting by your side You've been run I don't much too long You know it's just your foolish plan Hey yeah, love Got me on my knees, baby Dang it, darling, please. Don't you use my word now Tried to give you consolation Your old man let me down Like if you, I fell in love with you You turned my whole world upside down I need you later. Daddy and darling, please later. Darling, won't you leave my mother and Make the best of the situation. Als 19 juli, dan uh, komt hij in de Sigadoom, uh, deze Eric Clapton. Ja, en uh, luisteraars en kijkers, uh, ik hebt uh, het programma Het Uur van de Wolf. En dan heb je uitzending gemist. Dan kan je verdeeld over twee uh, documentaires van ruim een uur... het hele, de, uh, door mee, ook mede door eer Clapton zelf gepresenteerde documentaire zien... over zijn leven van, uh, vanaf het begin tot uh, heden. Wel vrij heftig, hè? Hoorde ja, ik. vrij heftig en... Uh, maar in ieder geval een hartstikke mooie documentaire. Het Uur van de Wolf, in twee delen uh, uh, uitgezonden... over het leven van Eric Clapton. Wij draaien met veel plezier de single Leila. Inmiddels bijna kwart voor vijf. We gaan hem gewoon doen hoor. Meteen erachteraan, uh, pikidee. Hier is het gedicht van de dag. En het gedicht vandaag is... Daar gaat ze. Daar gaat Filou. Zoveel schoonheid... Heb ik nooit verdiend. Daar staat ze. Met zoveel gratie heb ik nooit gezien. En soms, soms praat ze, terwijl ze slapend met mijn kussen speelt. Ik later zolang ze maar met mij de lakens deelt. En zelfs de hoeders van de weg kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert. Heel ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat ze met anderen haar tijd verdrijft. Ze heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Ze zweeft soms. En droomt, droomt zodat ze soms ook mij vergeet. Zelfs de hoeders van de kerk... kijken minzaam op haar schoonheid neer. De bisschop zegt... dit is Gods werk. Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer. Dank u, meneer. Ze heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Ze zweeft soms en droomt... zodat ze soms ook mij vergeet. En zelfs, zelfs de hoeders van dit land... Zouden liever in mijn schoenen staan. Ja, zelfs de premier denkt naar haar hand. En biedt mij zijn portefeuille aan. Maar daar denk ik niet aan. Daar gaat ze. Daar gaat Filou. Dat mijn kussen speelt Bad. van de dag hoorde je Clouseau en daar gaat ze. Ja, ik heb nog een plaat. Albert-Jan, die uh, had ik uh, gisteren in mijn hoofd. En ik dacht, welke plaat is dat ook alweer? Nou, dat is uh, deze plaat. Ik uh, leuk, Melodietje. Full House, standing on the inside. De Sandfootse radio weer even. Happy radio op de zaterdag en maandagmiddag. Joden standing on the inside, de single van Full House. Zodanig gaan we met Fred praten, want hij is weer binnen. All love is true and fair intense. And for someone else, but not for me. All love was out to get me. Now that's the way it seems.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 Her I in het uh, laatste halfuurtje van dit programma is altijd net even anders. Het klinkt even iets anders. Zo, And so, ik met deze van The Monkeys en uh, I'm a believer. Inmiddels gearriveerd in de studio Fred. Hij is er weer, Wat Fred, um, Sander. goedemiddag... zometeen ja. meteen weer de nieuwe uitzending... van uh, ja, Entertainment for You natuurlijk. Ja, en dat, uh, ja, dan gaan we dadelijk... van start om vijf uur natuurlijk met Ramon Beense... Die, uh, die arriveert zoals het goed is. Met zijn vrouw Siona. En uh, we gaan bellen met uh, Gio Swicker... Uh, over zijn nieuwe single... Mijn Hart. Uh, Guus Niesing. Daar gaan we ook mee bellen. En hij het over... Dat moet toch echte liefde zijn... Nou, dan gaan we hem vragen of dat inderdaad zo is. Ja, je en, weet het nooit uh, natuurlijk. Je weet het niet. En uh, Frits van der Vorst, nou, daar gaan we ook mee bellen. En Zijn Sion heet, jij bent voor mij gemaakt. Nou, wordt weer een heel leuk uh, programma. Kun je wat uh, verklappen over, uh, over de, de muzieksoorten die je gaat draaien vanmiddag? Uh, we beginnen sowieso de eerste uur natuurlijk met heel veel Nederlands. Uh, gezien ook de, de gasten die we gaan bellen. De line-up. Uh, ja, en, uh, en Ramon Beens natuurlijk. Ja, het geweldig. De studio. En uh, ja... Dat, dus het eerste uur wordt sowieso uh, uh, ja, eigenlijk een beetje fanatiek Nederlands. Nou, helemaal leuk. Zometeen na vijf uur. En, dan, uh, ja, en, en, en, en daarna gaan we natuurlijk verder met wat Engelse muziek en dergelijke, de tweede uur. Dus dat, uh, dat is een nog, beetje En fanatiek. Nog ruimte voor verzoekjes? Uh, ruimte voor verzoekjes zijn er ook. Uh, ook het eerste uur, mag ook. Uh, tijdens Ramon, misschien willen de mensen een nummer van horen van Ramon. En, uh, dat ze zeggen: van nou, die, die wil ik horen, uh, kan dat? is het mogelijk. Een e even, even een e-mail sturen naar uh, www.zfmartisten.nl. aan elkaar. Nou, Makkelijker kan het weer niet gemaakt worden. Nee, het wordt weer een uh, leuk programma zometeen. Ik hoop het wel. Heel veel uh, plezier, uh, Fred. Het <laughs> helemaal goed, Fred. <laughs> okay. Dankjewel. En uh, jo, Tot volgende week. Ja, want uh, wij gaan er weer vandoor, uh, Albert-Jan. Ja, wij gaan eventjes napraten. Zo is het. Er moet uh, voldoende nagepraat worden, Altijd. toch? Elke zaterdag gaat het wel. Oké. Okay